Reputatiecoaching podcast nummer 94. De podcast van vandaag heeft eens een iets wat afwijkende format... vergeleken met alle vorige podcasts. Ik heb vorige week namelijk Brenda Kok van Sparkling Professionals geïnterviewd. En dat interview is nogal lang geworden. Ik waarschuw je dus ook alvast vooraf deze podcast aflevering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 Maar als persoon kun je met de diverse tips ook aan de slag om je online reputatie te verbeteren. Deze podcast kun je vinden op nl/94. Daar vind je de vragen van het interview. De podcast is te beluisteren op de website, in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren terwijl ze auto rijden, wandelen, trainen in de sportschool of terwijl ze fietsen. Laat ik dan nu gelijk overgaan naar het interview met Brenda Kok. Ik weet niet meer hoe het zo is gekomen, maar ooit liep ik in virtuele zin tegen Brenda Kok aan en nam haar op in een van mijn kringen op Google+. Vanaf dat moment verschenen haar berichten op Google+, dus ook op mijn tijdlijn. En die ging ik lezen op haar website met de welluidende titel Sparkling Professionals. Naarmate ik meer las en meer video's op haar YouTube-kanaal Sparkling TV bekeek, raakte ik meer en meer geïnteresseerd in datgene waar Brenda mee bezig is. Op haar Google Plus profiel introduceert ze zichzelf als... ...expeditieleider voor zelfstandige professionals... ...die de wereld willen veroveren met online video. Verder kun je onder het kopje beroep het volgende lezen... ...YouTube Marketing, YouTube Expert... ...Online videomarketing, Webinar Coach... ...Google Hangouts On Air Trainer, Assistent On Air. Dat was voor mij meer dan voldoende reden om Brenda te vragen... ...of ik haar kon interviewen voor de Reputatie Coaching Podcast. Ze stemde meteen toe... En vandaag heb ik Brenda dan daadwerkelijk in de show. Brenda, wat doe jij leuke dingen op internet? Fantastisch om te zien wat voor kwaliteit video's jij maakt aan de keukentafel met een relatief simpele webcam. Maar voordat we overgaan op al die leuke dingen die jij aan het doen bent, is het eerst verstandig om je voor te stellen aan de luisteraars, lijkt me. Dus wil je iets meer vertellen over de persoon Brenda Kok, je achtergrond, je opleiding, werkervaring enzovoorts? ben ik wel benieuwd naar. Ja, Eduard, ja, dankjewel. Natuurlijk wil ik mezelf even voorstellen. Dat nou, is eigenlijk wel net zo netjes natuurlijk. Maar om te beginnen wil ik jou bedanken voor de uitnodiging... om in jouw uitzending te mogen komen. Het is echt mijn allereerste gastoptreden in een podcast. Dus ik vind het echt super gaaf en ook spannend. Wel een beetje spannend. Want, ja. Ja, wie had dat nou gedacht? Ja, ik in ieder geval zeker niet. Maar als je mij drie jaar geleden had voorspeld... dat ik dus de, de grootste muurbloem van de klas dat ik video's van mezelf op YouTube zou hebben... nou, dan had ik hier echt compleet uitgelachen, hoor. Want, uh, nou ja, goed, toch is het zo gelopen. En misschien is het inderdaad wel leuk om te vertellen hoe dat dan zo gekomen is. Ja. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Vinkenveen, geboren en getogen. Was eigenlijk het dorp niet uit te slaan. Want met de Vinkenveense plassen om de deur, ja, wat, uh, waarom zou je eigenlijk? Nou ja, totdat ik dus ging studeren... Eerst heb ik uh, mijn pro voor uh, recreatie, toerisme en cultuur gehaald. En één jaar ben ik overgestapt naar een studie communicatie in Utrecht. Omdat ik daar toch eigenlijk wat meer uh, mogelijkheden in zag. En na mijn afstuderen ben ik meteen de wijde wereld ingetrokken met een rugzak. En ik heb maanden door Zuidoost-Azië ge, ja, gezworven eigenlijk. En waarschijnlijk onderweg gebeten door de reismug, zoals ze dat wel eens oh. uh, noemen. En uh, nou ja, de, de jaren erop was het eigenlijk ook om de twee jaar, drie jaar weer uh, hoog tijd om de boel een beetje op te schudden en uh, wat van de wereld te gaan zien. En um, nou, tussen het reizen door re werkte ik dan als uh, webmarketeer of webmanager voor uh, intranetten en internetten, of tenminste bedrijven die daarmee bezig waren. Mm -hmm. En eerst in vaste dienst, maar later als uh, freelancer en als intrimmer. En dat ja, die, die voorliefde voor digitale communicatie is eigenlijk al tijdens mijn studie uh, ontstaan. Want daar raakte ik al gefascineerd hoe je dat kunt inzetten om communicatie te verbeteren. Maar ook uh, dingen veel efficiënter kunt laten verlopen eigenlijk. En ik weet eigenlijk nog wel dat ik een, uh, uh, mijn stage heb ik uitgezocht. Mijn heel klein bureautje. Er was eigenlijk niet zo heel veel te doen. Maar ik wist dat ze internet hadden. En dat ik daar dus gebruik van mocht maken. En dan had je zo'n abonnement dat je één uur per dag kon surfen. Zo. Nou, ja. De dat bestond dus meer uit het wachten op een pagina die geladen werd en dan luisteren naar bliepjes. En iedere keer weer opnieuw connectie maken omdat je eruit gegooid werd. Ja, en dan heb je het eigenlijk nog maar over 18 jaar terug of zo. Ja, als ik nu terugkijk, denk ik, waar is de tijd gebleven? Ging het snel, hè? Ja, ja enorm. Als je kijkt wat we er nu allemaal mee kunnen. Ik vind het helemaal geweldig. En, maar ik denk wel dat, daar eigenlijk, uh, dat ik daar mijn, mijn passie dus uh, ontdekte. Door een samenloop van omstandigheden... heb ik natuurlijk zelf ook wel een beetje een vinger in gehad... heb ik ontdekt dat ik dus uh, heel goed zelfstandige professionals... momenteel kan helpen om één middel... Uh, online video dus eigenlijk... in te zetten voor hun bedrijf. Aan de ene kant uh, kunnen ze dat inzetten op het gebied van videomarketing. Dus dat ze goed gevonden worden door hun klanten en partners. En weer opnieuw goed gevonden worden door hun klanten. En uh, aan de andere kant kan ik ze ook helpen omdat ze daarmee hun, hun passie en hun expertise kunnen gieten in videoproducten. En waardoor ze dus kunnen ondernemen vanuit een hangmat. Om maar een voorbeeld te noemen natuurlijk. Uh, jij leeft eigenlijk een location independent lifestyle. Zoals je op uh, Overbrenda pagina op je website schrijft. En volgens mij betekent dat dat je echt kunt werken waar je bent... en niet dat je daar hoeft te zijn waar je moet werken. Nou, je gaf al aan, je, reis, je, bent, ja, je bent gebeten door die travel bug of mug... Kun je de luisteraars wat meer vertellen over jouw location-independent lifestyle? Waar heb je zo geleefd? Waar ben je nu eigenlijk? Want we zitten op Skype. Nou, je bent echt location-independent, want het maakt niet uit voor het interview waar jij je bevindt op dit moment. Dus kun je daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Ja, nee. Voor mij staat uh, die independent uh, location lifestyle voor een lifestyle eigenlijk waarin je vrij bent om keuzes te maken om te wonen en te werken waar je maar wil. En die keuze kun je dus maken omdat je hebt nagedacht over wat voor jou belangrijk is in het leven. En dat je dus zelfvoorzienend bent om ook datgene te gaan doen wat je graag wil. Mm -hmm. en Achteraf gezien denk ik dat ik al tijdens mijn studietijd al die uh, onafhankelijke levensstijl had bedacht. Of locatie onafhankelijke levensstijl. Want uh, tijdens mijn vakantie zorgde ik altijd dat ik een baantje op een vakantiebestemming had. Zodat ik dus niet zes weken in een zeepjes inpakfabriek hoefde te staan. Om dat dan weer in twee weken uit te geven. Je combineert het dus gewoon. Ja, inderdaad. Ik uh, zorgde dat ik in de zomermaanden een leuke job had in Italië of Spanje. Of ben ook een keer in uh, Rennes terechtgekomen. En ik vond het zelf eigenlijk wel heel snugger. Maar uh, <laughs> ja, dat feest was natuurlijk wel voorbij toen het uh, werkende leven uh, voor de deur stond. En ik weet niet meer precies wanneer het was, maar er was een moment... In januari of februari, echt zo'n zo grijze, grauwe dag... dat ik uh, op mijn fietsje uh, over zo'n fantasieloos bedrijventerrein uh, aan was gekomen op kantoor... met mijn eerste bakje koffie in de hand van die dag, van die hele smerige automaatkoffie. En dat ik weer aan het mijmeren was, zo uitkijkend over die, die grijze bedoening die ik daar zag. En dat ik me afvroeg waar is het nou eigenlijk misgegaan? Ik had het zo goed voor elkaar. Wat, wat kan ik daar nou nog aan doen? Op een van die momenten heb ik dus ook besloten, nou nu ga ik er werk van maken. Want uh, ik wil mijn droom om en leuk werk te hebben en daar te zijn waar ik wil. Dat wil ik gewoon, ja, dat wil ik realiseren. Je leeft immers maar één keer en uh, ik had wel het idee dat internet de sleutel zou zijn. Dus ik ben ook daar gaan onderzoeken van ja, wat zijn de mogelijkheden? En nou, toen ging er een wereld voor me open. Ik uh, wist niet wat ik zag. En eigenlijk is alles in een stroomversnelling gekomen toen mijn vriend een baan aangeboden kreeg in Vietnam. En toen had ik ook zoiets van ja, maar nu, nu moet het echt gaan gebeuren. Aha. En zo is die leefstijl ook eigenlijk in, in actie gekomen. En ja, momenteel zit ik dus in Hanoi, in het noorden van Vietnam. En vorige week zat ik in Hongkong. En die week daarvoor zat ik op Ameland. Ja, dat, dat kan allemaal natuurlijk. En ja, volgend jaar loop ik eigenlijk dus met wat ideeën rond... om op Bali aan het werk te gaan. Ook met klanten. Ik werk voornamelijk met Nederlandse klanten... want. Ik weet gewoon, als je verandert van omgeving... dat kan je ook tot hele andere inzichten geven. En ik ben zelf al een paar keer op Bali geweest. En ik weet hoe mooi het is en hoe je daar lekker kunt laten pemperen. En uh, ik weet ook dat heel veel ondernemers uh, maar door en maar doorgaan en misschien vastgelopen zijn en eigenlijk niet meer zo goed weten hoe ze verder moeten. En dan lijkt het me echt te gek om in die prachtige omgeving uh, samen te werken. Aan je bedrijf en ook aan jezelf natuurlijk. Met yoga, meditatie of weet ik wat. Nou... Het zijn allemaal nog maar wilde plannen, maar ik, dit is wel waar ik heel blij van word. Omdat het dan ook echt mogelijk is. En dat ik ook andere mensen kan laten zien dat het ook voor hen is. Ja, de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik zie inderdaad uh, stralen als je erover vertelt. Ja. Dus dat, uh, <laughs> dat spreek je inderdaad echt aan. En um, ja, op, tijdens de, tijdens de tekst zei jij uh, ter voorbereiding op, deze, op dit interview dat je op negen uur tijdsverschil zit met Nederland. Is, is dat Vietnam Nederlands negen uur tijdsverschil? Of, uh, nee, of in de zomer is het... 9... Is het uh, ja, sorry. In de zomer is het vijf uur tijdsverschil en in de winter zes uur. Ah, okay. En nou is ja, net het ene uurtje is wel eventjes uh, net wat lastiger. Ja, want en... dat was ook een beetje mijn vraag. Hoe ervaar jij het om zaken te doen op de Nederlandse markt met uh, vijf of zes uur uh, tijdsverschil? En overleg ja, wisselend. Je... Ja, want overleg Goed. je met Nederlanders dan wel... Uh, ja, of, of je met ze in de avonduren kunt praten, en, en, uh, klanten, cursisten... En helpt video je daarbij ook om, die, om op die manier aan synchroon te werken? Dus bijvoorbeeld door vragen van mensen te beantwoorden in de video... en ze dan de URL te sturen... of uh, zit je toch inderdaad in de, de avonduren van de mensen te kletsen uh, met ze? Hoe doe je dat? Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Aan de ene kant zijn die tijdzones een nadeel... maar aan de andere kant ook alweer een voordeel. En... Uh, heel eerlijk, ik ben sowieso niet van negen tot vijf met mijn werk bezig. Dat gaat altijd maar door. En, of tenminste, altijd maar door. Uh, ik vind het helemaal niet erg om s'avonds een keertje door te werken... of een, een nacht door te halen. Kijk, als ik in Nederland had gewoond, dan had ik dat waarschijnlijk ook gedaan. Ik hou er gewoon van om uh, vrijheid in mijn dag en mijn week te hebben... en dat ik ja, ook mijn jaar zelfs kan indelen zoals ik dat wil. Nou ja, en het scheelt dus ook dat ik mijn werk heel erg leuk vind... dus ik denk niet eens meer in, in termen van werk. En... Natuurlijk probeer ik wel een soort van kantoortijden voor mezelf aan te houden... op de plek waar ik op dat moment ben, om toch wel in het ritme te blijven... Mm -hmm. Maar ja, een kano doe je s'avonds ook niet als het donker is met een zaklamp in je hand. Dus nee. ik wissel wel net zo makkelijk mijn vrije tijd met mijn, mijn werktijd eigenlijk om. En dat is eigenlijk maar net hoe je het plant. Kijk, zoals ik nu uh, in Vietnam zit, dan hebben we dus vijf uur tijdsverschil. En dan begin ik s morgens met het produceren, zoals ik dat noem. Dat zijn hele productieve uren waarin ik werk aan een nieuw product of een dienst of, of voor mezelf of mijn klanten. En dat kan een betaald product zijn, maar het kan ook uh, bloggen zijn of een uh, YouTube video ja. voorbereiden en uh, wat je net ook al aangaf ik gebruik zelf dus ook video om met mijn klanten één op één te communiceren want ja soms is een videootje gewoon even wat makkelijker gemaakt dan een tekst geschreven en uh, in zo'n video leg ik dan bijvoorbeeld standaard instructies vast of nog een uitleg of ik vertel hetzelfde nog een keer op een andere manier zodat een klant dat ook kan bekijken wanneer het hem of haar uitkomt en dat ook weer opnieuw kan bekijken en ook dat laatste dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn ook trainingen die je gewoon wel live geeft of op maat. Als mensen dat weer opnieuw terug kunnen bekijken. Dat is zo waardevol. En voor mij trouwens ook. Want um, ik kan zo'n video soms ook voor meerdere, uh, meerdere keren inzetten. Dus het scheelt mij ook weer heel veel werk. En dan zo'n beetje na de lunch, dan, ja, dan is Nederland ontwaakt. En dan uh, is het tijd om met de klanten dus live af te spreken via Skype of hangouts. Of misschien een webinar te organiseren. Hè, zodat het bij jullie ongeveer tien uur is. Dat is net zo'n uh, goede tijd. Ja. ja, inderdaad. Dus eigenlijk, uh, ja, voor de productiviteit is het, is het perfect. Ook als ik bijvoorbeeld aan mijn website aan het helemaal in de soep. Nou, niks aan de hand. Want uh, ja, als het goed is, uh, merkt mijn doelgroep daar helemaal niks van. En ik had van de week trouwens een klant die um, om half zeven... Nou, nou ben ik zelf ook een vroege vogel, maar hier stond ik ook wel een beetje van te kijken. Maar ik realiseerde me dus ook alweer dat die flexibiliteit die ik heb... dankzij of ja, ten nadele van die tijdzones dat het voor mijn klanten ook heel erg fijn is. Ja, je viel even weg. Wat was er met die klant van half zeven? De oh ja. die audio die viel er net even tussenuit, dus... Nou, dat die klant dus aangaf... nou, ik wil wel om half zeven die, die training bij jou oh. volgen. En dat ik, half zeven, s'avonds? Of, uh, mm? want ja, ik wil natuurlijk... Uh, dat is een beetje aftasten. Maar nee, hij vond het echt interessant om uh, smorgens aan de slag te gaan. Want Kijk. dan had hij daarna, dan zou er om half twaalf klaar zijn. Zeg, nou, dan kan ik daarna de boel nog verwerken en uh, wat andere taken doen. En um, dus eigenlijk die, die tijdzones die werken soms in mijn nadeel, maar ook soms in mijn voordeel. Ja. En uh, ik denk ook dat mijn klanten daar dus uh, ja, wisselend blij mee zijn. Nou, we weten inmiddels, uh, de, of de luisteraars weten wie er tegenover me zit. En volgens mij ben je sinds ongeveer februari 2013 met je bedrijfsactiviteit onder de naam, of de welluidende naam, Sparkling Professionals. Dat klinkt inderdaad wel heel sprankelend. Ja. Um, hoe ben je nou echt toegekomen om puur te richten op, op die content marketing van, op basis van video? Het is natuurlijk heel, heel interactief, of tenminste, ja, heel direct. Het is heel persoonlijk. Een van de meest persoonlijke manieren van communiceren versus live. Het komt er in ieder geval heel dichtbij. Uh, ook als je mensen traint, het voelt toch heel persoonlijk. Dus hoe ben je er dus zo toegekomen om, om puur daar je content marketing op te doen? Ja, dat was eigenlijk niet zozeer de opzet om eerlijk te zijn. Want ik ben met uh, Sparkling Professionals dus begonnen... eigenlijk met het idee om freelancers zoals ik... Um, of ja, ondernemende types die een bepaalde expertise hebben om die dus te helpen om hun kennis te gieten in zoals ik dat noemde woest aantrekkelijke producten dus eigenlijk dat je geen uurtje factuurtje meer zou uh, dat dat niet meer je verdienmodel is en dat je moet wachten op een opdrachtgever of een klant en dan iedere keer weer voor hetzelfde kunstje gevraagd worden nee, ik wilde gewoon dat mensen zelfstandig, echt zelfstandig waren... zouden worden en hun eigen markt kunnen creëren. Dat ze het heft in eigen handen nemen. En uh, nou, eigenlijk ook op die manier hun, hun versie... hun eigen versie van een onafhankelijke levensstijl konden leiden. Dus nou, ik had een heel mooi uh, model bedacht... met verschillende stappen die je kunt doorlopen... om dus eigenlijk de hele dag te stralen. Omdat je, uh, als je al die stappen doorlopen hebt... dan doe je het werk wat je het allerliefste doet. En ook onder jouw voorwaarden. Je bent echt de baas van je eigen bedrijf. En je doet het ook nog eens op een manier... die niemand anders jou na kan doen. En um, nou, dat had ik natuurlijk wel heel leuk bedacht. Maar uh, in die tijd was ik eigenlijk ook al vertrokken uit Nederland. Dus um, ik zocht ook naar manieren van... hoe ga ik dan mezelf en mijn producten onder de aandacht uh, brengen. En uh, ben natuurlijk begonnen met bloggen... zoals iedere ondernemer eigenlijk mee begint... of geadviseerd krijgt om dat te doen... Uh, maar ondertussen keek ik ook naar Amerika, wat daar uh, gebeurde. En daar zag ik dus video opkomen. En ik had wel het idee van, nou, daar moet ik wat mee. Maar ja, voordat je ook daar echt iets mee doet... daar, uh, daar hebben we toch wel wat maanden, uh, maanden tussen gezeten. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik ook van... nou, laat het maar gewoon doen. Uh, ik zag wel enorm de kansen liggen. En ik zag het in Nederland nog niet zo heel veel gebeuren... Uh, het is eigenlijk dus uit nood geboren. Een vriendin van mij die zei laatst al van... Nou, ik vind het zo knap wat je doet, want video... Ja, dat is toch wel een beetje een uh, extrovert dingetje. En uh, eigenlijk past dat helemaal niet bij je. Nee, dat zei je maar... al. Je was het nu een bloempje van de klas, zei ze pas. Ja, ja, en zei ik van... ja, maar je doet het omdat je zo graag je droom wil bereiken. Nou, en dat is dus eigenlijk wel waar ze gelijk in heeft. Ik ga misschien niet altijd voor de gemakkelijkste weg... maar ik kijk wel graag naar wat de snelste weg is... En, Um, dus eigenlijk wat ik dan geleerd heb, omdat ik eigenlijk uit nood op die manier mijn klanten, of meer dat de klanten mij in mijn ogen konden kijken. Uh, ik ben ermee aan de slag gegaan. Ik heb mijn eigen ervaringen natuurlijk. Uh, ervaringen van klanten die ik inmiddels geholpen heb. Ik heb heel veel cursussen gevolgd. Dus inmiddels... Um, ja, weet ik er best wel wat van... dat ik dacht van, nou, ik ga me daar meer op concentreren. Want dat is toch ook wel... ja, waar mijn kracht ligt. Daar kan ik nog meer mijn creativiteit in, uh, in kwijt. En het leuke vind ik dan ook dat... ja, al die, alle ervaringen die ik eigenlijk in de afgelopen jaren... Uh, heb opgedaan. In mijn vaste banen, uh, in mijn uh, opdrachten voor uh, uh, opdrachtgevers. Ja, dat komt allemaal samen. En stiekem vind ik het altijd eigenlijk nog wel steeds leuk om die nieuwe toeltjes te ontdekken. En dan te kijken hoe kun je dat nou net even wat slimmer inzetten dan de rest. Dus en ik, ja, weet je, dat vindt niet iedereen leuk. Want het zijn vaak vakmensen waar ik mee, uh, mee spreek. En die mm -hmm. hebben geen ondernemerservaring of marketing of verkopers. allemaal ja, lastig. En dat is uh, dat snap ik. Want dat krijg je vaak niet geleerd. Nee. Dus of ik leer het hen, of ik, uh, we gaan er samen mee aan de slag. Of ik neem ze aan de handje. We gaan gewoon kijken, hoe, hoe werkt dat nou voor, uh, voor ons beiden natuurlijk. Ja, ik heb al je video's zelf bekeken. Ik denk, ik moet toch wel even goed weten wat je zoal doet. Uh, het waren er toen, geloof ik, 43 of zo die je op je YouTube kanaal hebt staan. Um, en ik ben begonnen bij de eerste video van 11 februari 2013... En wat me opviel was dat zelfs in die eerste video lijkt je probleemloos je tekst te vertellen. En je lijkt ook aardig op je gemak voor de camera. Hoe vond je het dan nou om de eerste video op te nemen, of het was natuurlijk waarschijnlijk niet je eerste video, maar waarin je zelf voor de camera zit, zat, moest je de video vaak overdoen die eerst op je, die je dan op je YouTube kanaal staat? Of maak je gebruik van een autocue of teleprompter? Hoe doe je dat? Ja, nou mijn eerste video, <laughs> daar schaam ik me zo voor dat ik, uh, nou mijn eerste publieke, professioneel bedoelde video allang weer op verborgen heb gezet. Ik heb hem nog niet uh, weggegooid, want ik denk... nou, ik kan er nu eigenlijk al smakelijk om lachen, maar... jeetje, wat een drama was dat als ik daarop terugkijk. Echt, alles was erg. Ik wist heel duidelijk, uh, ik had een... Uh, uh, ja, ik had een programma bedacht wat best wel duur was. Uh, ik was beginnend ondernemer, dus niemand kende mij. Dus ik had wel zoiets van, oké, okay, ik moet iets met video... dat ga ik ook maar doen. Ja. Ik denk dat ik er twee dagen over gedaan heb om enigszins iets op film te krijgen. Oh, Eén dag om een opstelling te maken en een camera en geluid en dergelijke te testen en op te nemen. Was nog lang niet naar mijn zin, maar ik had wel zoiets van: we gaan dit gewoon doen. Nou, en vervolgens een dag, een misschien, ja, ik denk dat ik een dag over gedaan heb om dus die video op te nemen van, nou, wat zal het zijn geweest? Vier minuten zo'n dus beetje. En dat ging natuurlijk voor geen meter. Oh, gelukkig Want, ben ik niet de enige. Die, Oh, nee, nee, helemaal En ik heb nog dagen dat het echt voor geen meter gaat. Maar toen, ja, als ik toen wist wat ik nu allemaal weet... dan was het een heel ander verhaal. Maar ik maakte het mezelf ook onnodig moeilijk eigenlijk. Want ik vond dat ik een aaneengesloten clip moest hebben. Dus dat er niet geknipt uh, in moest worden. Want hmm. dat vond ik niet professioneel. Nou, dat is echt een beginnersfout. Want mensen willen helemaal niet kijken naar één aangesloten beeld. Kijk, nu doe ik het eigenlijk nog steeds omdat ik te lui ben. Oeps. Omdat ik te lui Knip. ben om al te veel te, om al te, veel te uh, monteren. Ja, het heeft geen zin. Je gaat niet zomaar tekst uit je hoofd en dan ga je het oplezen. Ook niet. Ga je ook niet foutloos en enthousiast... Uh, vertellen in de camera. Dus het is een hele kostbare les geweest. Het is ook niet goed afgelopen met de video. want ja, Je kunt je ook voorstellen als je daar twee dagen... mee bezig bent, dan is... alle sprankeling is weg. Ik kijk als een... onwurm, alsof ik in diepe rouw ben. Ik praat echt zo van... nou dit moet je kopen, hartstikke leuk. Nee, het is echt uh, vreselijk. Maar ja, ik heb hem wel gebruikt. want ja, Zo ben ik dan ook weer, anders vind ik het zonde van mijn tijd. Maar ja, uh, ik schaam me er dus... wel een beetje voor. Hetzelfde voor video's die nu nog op internet staan. Maar ik ga er ook weer niet te uh, moeilijk over doen. Want ik heb het wel gedaan. En iedere video is weer een stukje beter. En ook iedere video, hoe goed of slecht... dat helpt me ook weer een stukje beter. En trouwens, als je ook goed kijkt naar mijn eerste video's... dan zie je dat ik een teleprompter gebruik. Ik dacht je het al. Zien? Ja, aan mijn ogen. En ook uh, ja, de manier waarop ik spreek. Echt als een verschrikte hert in de, in de camera. En dat zijn op zich... Ja, niet mijn allerbeste video's, hoe het eruit ziet. Maar inhoudelijk, ja, dat, dat zit wel snor. Want daar heb ik over nagedacht. Dat had ik allemaal uitgewerkt. Tuurlijk, en dan denk ja. ik ook, ja, daar gaat het om. Het gaat natuurlijk wel om de inhoud. Kijk, als een kijker naar het kijken van mijn video's... of tijdens de video denkt van ja, goed verhaal. Bedankt voor de tips. Maar jeetje, wat sneu. Dat ze niet eens die tekst uit haar hoofd kent. Of ze kan ook niet eens drie zinnen achter elkaar zeggen zonder te euh, en dan dus denk ik van ja, dus uh, met haar ga ik niet in zee. Nou eerlijk gezegd ben ik dan alleen maar dankbaar. Dat die persoon zich dat bedenkt zonder dat ik daarvoor voor niks uit mijn hangmat uh, hoef te komen. Want ja weet je, dat had nooit een goede samenwerking geworden. Ja. Dus ja, ik vind het een beetje als uh, dat mensen gaan zeuren over een inhoudelijk hele goede blog. Dat ze gaan zeuren over spelfouten. Nou echt, dat is niet mijn doelgroep. Dat, uh, of mijn doelgroep, mijn bloedgroep, laat ik het zo zeggen. Dan gaan we echt geen mooie dingen samen doen. Dus ja, natuurlijke selectie noem ik dat. We zijn niet voor elkaar bedoeld. Ja, ja soms moet je gewoon kiezen. Nou, ik ben in ieder geval blij te horen dat je, jij je ook niet echt gemakkelijk voelde in, de, in je eerste paar video's. Want dat heb ik ook, ik ben ook een beetje mee aan het experimenteren. Maar tot op heden heb ik nog wel een beetje weten te vermijden om zelf met mijn gezicht in de video's te komen. Ik heb al een screen, boel screencasts gemaakt, maar zelf hoefde ik nog niet in beeld. En ik wil hier toch wel mee aan de slag. En in april of zo van dit jaar heb jij de 30 dagen challenge voor jezelf en je YouTube abonnees georganiseerd. Heeft jou dat geholpen om van je camera af te komen? En ja, zonder in details te treden van je volgers en fans. Maar heeft het sommige van hen ook goed geholpen, dat je weet? Nou, zeker wel. Nou, het, het heeft mij enorm uh, geholpen. Kijk, nou, die, die challenge die was in een uh, spontane opwelling ontstaan eigenlijk. Ik wilde gewoon heel graag goed worden in video. Want mm -hmm. ook al had ik er een paar gemaakt, het was toch altijd nog wel een beetje een, een dingetje. Dus ja, wat doe je als je ergens goed in wil worden? Dan moet je oefenen. Doen, doen, oefenen. doen, ja. En volhouden en verbeteren. En aangezien ik zelf niet zo goed ben in het afmaken van projecten, dacht ik, weet je wat, laat ik kijken of ik nog een paar gekken kan verzamelen die dat ook willen. Dan moet je en, wel. Ja, dan moet ik ja. wel. Inderdaad. Want ik heb iets nog nooit 30 dagen achter elkaar volgehouden. Dus dit was ook echt, nou, daar gaan we voor. Ook nog eens in een, in een maand wat niet heel handig uitkwam, maar ja, weet je, het, het komt nooit goed uit. En achteraf, ja, ik vond het super. Wel heel zwaar, maar ik heb ook echt enorm gelachen. Want wat een gedoe en een gevogel soms. En wat ik ook van de deelnemers heb teruggekregen... is dat zij het uh, geweldig leerzaam vonden. Eigenlijk door gewoon te doen en hun creaties te delen. Ze hebben vast niet alles gedeeld, maar wat ze deelden... Uh, ja, dan konden ze toch weer van elkaar leren. Ze kregen feedback en dat, dat hielp enorm. En... Uh, wat ik wel herkennen, want dat had ik bij mezelf ook gezien en ik zag dat nu bij een aantal deelnemers ook, is dat ze eerst heel onwennig en heel onnatuurlijk voor de camera staan, maar dat het dan vrij snel weg is. En dat je daar echt niet honderd video's voor hoeft te maken, maar dat je eigenlijk na vier video's, nou, dan gaat het al wat gemakkelijker. je Bij de een wat meer. Ja, en bij oh, er is de, de hoop voor mij. Oh ja, zeker <laughs> wel. Er is hoop voor iedereen. En, ik kende die deelnemers natuurlijk niet persoonlijk. Dus ik wist niet of dat zij echt waren voor de camera. Dat zag ik eigenlijk alleen maar in de eerste video's. Net dat moment dat ze naar de uitknop rijdt. Dan zag je die ontlading, die opluchting. En dan dacht ik: oh ja, nou, ze zijn nog niet helemaal, helemaal zichzelf. Maar als je dan kijkt naar video 1 en video 5. Dat is zo'n wereld van verschil. Dat was echt bemoedigend voor iedereen eigenlijk. Het hoeft ook, ook niet allemaal te serieus te zijn. Juist niet. Begin zo niet. Um, en daar was het ook helemaal niet voor bedoeld. Of voor een cursus of zo. Ik wilde gewoon een paar goede video's maken. Die ik mijn klanten altijd adviseer om mee te beginnen. En, want die had ik zelf nog helemaal niet. Maar um, om mijn video dus op weg te helpen. Heb ik wel een paar tips gegeven. Wat ze konden doen voor de camera en de belichting. Gewoon de, de basis mm -hmm. eigenlijk. Goed geluid maar ook. Verder, ja inderdaad. Maar verder eigenlijk helemaal niet. En daar zit hem ook de... de Crux van video succes denk ik, je moet heel simpel uh, beginnen, uh, maar dan toch ook wel snel weer uh, doorpakken en bedenken: ja, wat wil ik nou bereiken met de video? Wie is mijn klant? Wie, tot wie richt ik me? Wat, wat ga ik dan vertellen? Of wat wil ik dan overbrengen? Want als je dat dus ook weet. Dan ga je dus echt door met het maken van video's. Je staat daardoor en zelfverzekerder voor de camera. En je video's leveren ook wat op. Je krijgt toch echt uh, respons. Je ziet dat het werkt. Dus inhoudelijk, of, ja, inhoudelijk heb ik ze niet heel erg uh, daarbij geholpen. Maar ik wil het nog wel een keertje doen. En dan in combinatie met wat meer begeleiding en ondersteuning. Zodat je dan ook echt meteen de volgende stap uh, kunt nemen. Blijk doorpakken. Dus, uh, inderdaad. Ik zou je op de hoogte houden. want Want doe je dan mee? Ja, ja dat, doe ik, <laughs> dat doe ik zeker mee. En nou, ik, ik heb me in ieder geval ter voorbereiding op het interview ook al geabonneerd op je mailinglist en je YouTube kanaal. En hoewel ik aardig wat weet over videomarketing en video SEO, pretendeer ik echt niet alles te weten. En daarom leek het ook uit potentieel uitermate leerzaam. Ik vond het trouwens een meeste zet om een video te maken over het abonneren op YouTube-kanalen. En hoe gaat het met je mailinglist bouwen en uitbreiden van je videokanaal? Ben je zelf tevreden over de groei? Gaat het sneller dan verwacht? Langzamer dan dat, je, dan dat je hoopt? En hoe spoor je mensen aan of verleid je de bezoekers van je site zich te abonneren of, of in te schrijven? Oh ja, nou goede vraag. Ja... Uh, jij vond het een meeste set. Ik denk dat het voor mij een, uh, een losse vlodder was. Zoals ik dat noem. Want uh, normaal gezien werk ik eigenlijk met een contentkalender. kalender. Dan werk mm -hmm. ik ergens naartoe. Naar ja. een uh, lancering van een product. Of ik weet dat het een bepaald seizoen is. Um, en dan maak ik mijn werk al vooruit. Maar ja, dingen lopen natuurlijk niet altijd zoals lopen. En uh, volgens mij was deze video echt zo'n opvuller. Zo van, oh, ik heb niks meer op de plank liggen. En ik, ja, weet je... Om de twee weken wil ik toch mijn, mijn lezers eigenlijk iets sturen. Mm -hmm. uh, en het liefst een leerzame video en dan een blogartikel, et cetera. Dus ik denk dat dit een beetje in een opwelling dan, uh, dan is uh, opgenomen. Ja, en Om terug te komen op de vraag van... Ja, hoe, wat, uh, wat doe je dan om je e-maillijst te vergroten... of om uh, nou ja, uh, meer abonnees te krijgen op je YouTube-kanaal? Eigenlijk doe ik alles, alles wat ik doe... Ja. Heel veel wat ik doe, <laughs> doe ik om uh, mijn e-maillijst te vergroten. Eigenlijk omdat dat de database is die je volledig in eigen beheer hebt. Kijk, mijn inkomsten liggen niet bij advertenties van YouTube, maar op de producten en diensten die ik zelf aan, uh, aanbied. Tuurlijk, ja. En ja, dus op het moment dat ik een videootje plaats, dan zie ik wel um, uh, meer activiteit op mijn website. Dan zie ik ook dat mensen zich uitschrijven. Uh, nieuwe mensen melden zich weer aan. Uh, dat is allemaal heel natuurlijk eigenlijk. Um, zolang er maar meer mensen zich aanmelden dan dat ze zich uitschrijven. Maar dat, ja. dat zit eigenlijk allemaal wel goed. Hoe doe ik dat nou, dat mensen zich inschrijven op mijn... Uh, Easy noem ik het, want het is niet echt een, een nieuwsbrief. Ja, ik, ik zorg wel dat ik iets nieuws noem, maar echt nieuws, nieuws. Ja, ik vraag het ze. Ik vraag mensen ergens in mijn video of ze zich in willen schrijven op mijn Easy. En dan de grootste verleiding truc is... Um, ja, zal ik het hier wel vertellen? Maar het, nee, het vertel is gewoon... me niet. <laughs> <laughs> nou, ik wil het wel weten. Fluister, bij me Fluister het in de oor van de luisteraars. Het is gewoon omkoping. Tuurlijk. Ja, ik noem het wel een kennismakingscadeau. Maar eigenlijk uh, koop ik mensen om, om zich te abonneren op mijn nieuwsbrief. Want in mijn video dan uh, heb ik het over een bepaald onderwerp. En aansluitend daarop dan uh, bied ik bijvoorbeeld een checklist aan om je YouTube kanaal te optimaliseren. Dus helemaal gratis en voor niks. Kun je meteen mee aan de slag. Heb je nou, geen uh, dure training van mij nodig of een adviseur om dat uit te voeren. Kun je helemaal zelf... Uh, ja, iets meedoen. Het enige wat ik daarvoor um, terug wil. Is ik wil weten hoe je heet. En op welk e-mailadres ik je kan bereiken. Ja. ja. En zo bouw ik dus een database op. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Waar ik dan uh, ja, expert in probeer te zijn. En, en dat, dat doe ik dus voornamelijk. Dus dat ik ze echt probeer op die e-maillijst te krijgen. Maar bij sommige video's. Uh, roep ik de kijker ook op om zich te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Want uh, die abonnees die zijn ook wel weer heel belangrijk... om gevonden te worden in YouTube en in Google. En nou, uiteindelijk, als ze je dan dus weten te vinden... en ze gaan één of twee video's van je bekijken... Ja, dan is de kans dus weer groter dat ze meer willen. Dat ze je inschrijven voor je e-zien. En dat doe ik dan dus met, uh, met het kennismakingscadeau. Ja, en wisselen jullie die ook nog een beetje af, die kennismakingscadeaus? Of... of um... Ja, ik heb er een hele rits. Ik heb van um, uh, pakketten, zeg maar, hoe je, een, um, hoe noem ik dat ook weer? Je Video Marketing Starters Kit. Dus er zijn verschillende templates en checklijsten die je in één keer kunt downloaden. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een online uitzending die gaat over Google Hangouts On Air... Mm -hmm. Um, die kun je ook bekijken op het tijdstip dat het jou uitkomt. En ook weer ja, even registreren met je naam en je e-mailadres uh, e achterlaten. En dan heb je een hele waardevolle training die je zo vanachter je pc kunt volgen. En zo heb ik er een aantal voor de verschillende onderwerpen waar ik het een en ander over te vertellen heb. Dus daar wissel ik ook mee af, ja. Ja, je had het zo net al even over het renken van video's en het scoren van video's in YouTube en Google. en. Daar, daar heb je een heleboel kennis voor nodig. Zelf ben ik dan geabonneerd op tientallen rss feeds van voornamelijk en, ja, Engelstalige websites. En ik scan per week werkelijk honderden koppen van artikelen... om zo de krenten uit de pap te halen en de pareltjes te vinden. Een van de sites die gespecialiseerd is in video SEO, mijn zin ziens, is realseo.com. Alle video's die daar worden gepubliceerd, die bekijk ik dan ook meteen... en meteen zodra ze uitkomen. Maar waar doe jij zo... Verder nog je kennis op over videomarketing en content marketing, om je kennis op peil te houden of bij te spijkeren? Ja, eigenlijk heel verschillend. Ik ben uh, geabonneerd op uh, heel veel nieuwsbrieven, voornamelijk van Amerikaanse experts en trainers. Ja. Um, ik kijk ook graag op uh, alltop.com. Ik weet niet of je dat kent, maar nee. dat is eigenlijk een, een site met um, ja, een, een grote RSS-feed... met allerlei toonaangevende blogs die daarop worden weergegeven. En je kunt ook je eigen feeds eraan toevoegen. Dus dan heb je eigenlijk ja, zo'n uh, one-stop-shop. Um, is dat alltop.com? Want ik wil graag die link ook even ja. dan opnemen. Oké, okay, alltop.com. Ja, klopt. Oh, dank je. Ja, ga door. En uh, ScoopIt... Ja, die ken dat ik, ja. Vind ik ook een leuke. Ja, helemaal omdat je dan um, ja, vaak twee of meerdere visies tegelijk hebt. Want ja, dat zijn allemaal content curators, zoals je dat noemt. Die, um, ja, die vinden dan de artikelen die mij wellicht interesseren. En zij geven dan daar ook hun eigen visie op. En ja, weet je, dan volg ik over uh, video's maken of uh, verhalen vertellen. Of hoe maak je nou van PowerPoint een, een makkelijk een video. Het is, ja... Ik moet me ook wel een beetje beheersen, want ik kan zo de hele dag van alles en nog wat zitten volgen en meteen oh ja. uitvogelen en uh, Herkenbaar, heel ja. Ja. ja, je moet toch uh, toekomen aan je productie uh, van, van je video's en je andere content. Hè? Laten we dan eens inzoomen op je proces voor het maken van, van video's. Ik denk dat dat interessant is voor de luisteraars. Want ik, ik hoorde van je in je video's, daarin vertelde je dat je onderscheid maakt in drie fasen: voorbereiding, productie en nabewerking. Nou, je zei zo pas al dat je de eerste video was je twee dagen bezig met de productie, in ieder geval zelfs het opnemen. Uh, maar doe je, alles, doe je echt alles zelf? En hoe geef jij vorm en inhoud aan die drie fases bij het maken van jouw video's? En waar ik wel heel benieuwd naar ben, hoeveel tijd ben jij nou bezig met het maken van één video van een paar minuten? Ben je daar een halve dag mee bezig tegenwoordig? Dan heb je, ben je al volgens mij al vier keer sneller dan je in het begin was. Of <laughs> doe je tegenwoordig in een half uurtje? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, dat is heel wisselend. Soms inderdaad een half uurtje en soms um, twee tot drie uur. Ja, het ligt ook een beetje aan wat voor video. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de tweewekelijkse video's die ik maak voor... Um, uh, sparkling tv. Dat is een bepaald format en daar gaat best wel veel werk in zitten. Om uh, veel voorbereiding, daar denk ik goed over na. Maar er zijn ook video's, Dat zijn meer uh, tutorials, dat ik dan een veelgestelde vraag bijvoorbeeld be, uh, beantwoord. Mm -hmm. Ja, die zitten veel simpeler in elkaar en die, um, die zijn ook sneller uh, uitgeschreven, tenminste heb ik sneller een onderwerp bedacht en ook welk punt wil ik naartoe. De, die opbouw is veel makkelijker. Dus dat is één, zo van, nou, wat voor type video, dat, dat ligt er dus een beetje aan. Maar ook heb ik mijn dag. Ja, tuurlijk. Uh, ja, soms kan iets heel lang duren. En dan, dan stop ik daar natuurlijk ook weer meteen mee. Want sowieso, uh, die drie fases dus uh, voorbereiding, productie, nabewerking dat doe ik niet altijd op één dag. Het liefst blok ik eigenlijk een aantal dagen achter elkaar in, die dan. Helemaal in het kader staan van video maken. Mm -hmm. En dan maak ik dus uh, de script voor een aantal video's. Omdat ik dus ja, werk met zo'n uh, contentkalender. Ik yeah. weet precies welke opbouw het is. Waar ik naartoe wil werken. Uh, dan bedenk ik de onderwerpen. Zo'n beetje nou, wat, wat moet er uitgehaald worden. Um, vervolgens verbouw ik de slaapkamer tot de studio. Nou, yeah. Dat kost dus eerst een dag. Ik denk dat het nu 10 minuten is. En soms nog niet eens. Dan laat ik de boel dus staan. En dan ga ik uh, filmen. En... Um, soms staat het er in twintig minuten op... en uh, soms ook uh, langer. Um, sowieso schrijf ik het wel uit... als ik echt zo'n dag heb van... nou, het moet vandaag gebeuren, hè, want uh, het komt niet altijd uh, gelegen... dat ik drie dagen achter elkaar blok... maar dat ik dan toch ineens zonder video zit... ja, dan uh, ben ik wel heel streng... oké, okay, een half uur gaan we bedenken waar we het over hebben... en hoe ga ik dat een beetje opbouwen... Uh, dan ga ik het drie keer opnemen... En zit het nog niet iets bij wat ik denk dat is bruikbaar materiaal. Dan heb ik gewoon pech gehad. Dan moet ik toch een van die drie opnames gebruiken. Want weet je, het gaat nooit helemaal perfect zijn. Je kan, het wordt ook niet beter als je het meer dan drie keer gaat opnemen. Oh, dat is wel uh, een goede tip. Gewoon maxima, een stellen aan drie, drie keer opnemen. Ja. ja, ik maak er ook vaak wel een spelletje van. Dus inderdaad, gewoon, nou, na drie keer dan moet het er gewoon gebeurd zijn. En uh, jammer dan. Uh, ja, dan, dan wordt het en leuker en het wordt ook um, makkelijker of zo. Dus um, ja, heel verschillend. En ik doe dus ook alles. Uh, op het moment dat ik dan die drie dagen geblokt heb. Dus na het uh, uh, video opnemen. Dan komt de montage natuurlijk. Mm -hmm. Nou, tegen die tijd heb ik dan vaak geen zin meer. Maar ik weet wel dat daar dus de grootste tijdwinst is te behalen. Want alles zit nog helemaal vers. Je weet nog precies, oh ja, dit wilde ik daarom doen en dit ga ik dan in mijn blogartikel schrijven en dit ga ik dan zo doen. Dus dan is het wel de kunst om uh, door te pakken, om het meteen uh, te knippen. En uh, als het even mee zit, zet ik het ook meteen al klaar op YouTube. Want daar vergis je je nog in. Dat is nog best wel veel werk om dat ook te optimaliseren. Oh ja. Ook daar geldt weer voor, ja. Als je er middenin zit, dan is er niks aan de hand. Maar als je het na twee weken weer uh, op moet pakken, dan kost het je zoveel tijd. En ik wil dus eigenlijk heel veel video's maken, zodat ik dan weer een half jaar zeg maar, niet meer ermee bezig hoef te zijn, dat je weer een beetje zin erin krijgt. Dus ja, weet je, als je dat te lang laat wachten, dan kost het alleen maar meer, meer tijd. Dus ik doe het nu nog allemaal zelf. Maar ik fantaseer er zeker wel over dat ik alles kan uitbesteden aan mijn virtuele team. Want ja, weet je, sommige dingen hoef je gewoon niet zelf te doen. Omwille van efficiëntie kun je dat beter uitbesteden. Absoluut. Ja, en zoals de goede content marketer betaamt... bied jij een enorme berg aan unieke, waardevolle en leerzame content geheel gratis aan... In, al die vormen, of in de vorm van al die video's op je YouTube-kanaal en die, pa die pakketten die je al noemde... om je mailinglist op te bouwen, om mensen om te kopen... hun uh, naam en mailadres <lacht> achter te laten. Hoewel delen het nieuwe vermenigvuldig is, uh, ja, dat is ook mijn credo... zijn er altijd toch luisteraars die bang zijn om al hun kennis belangeloos te delen met de, met de wereld. Die vragen zich dan af van, ja, als, als mensen al je video's al hebben bekeken... voelen ze dan nog wel überhaupt een noodzaak om jou in te huren... Ik heb natuurlijk al je video's bekeken en ik weet hoe jij erover denkt. Maar wil je voor de luisteraars eens uit de doeken doen hoe jij dat ziet? Ja, ik vraag mezelf altijd af, wat werkt nou beter? Iemand vertellen dat jij de beste oplossing bent voor zijn of haar probleem. Of uh, iemand alvast te laten ervaren dat jij een stukje van uh, zijn of haar probleem kan oplossen. En eigenlijk daarmee zichzelf overtuigt dat jij wel eens de reddende engel kan zijn. En ik denk toch echt wel dat het dat laatste is. Want um, ja, je kan het wel zeggen... maar je kan het maar beter zelf ervaren. En sommigen zullen dan denken... oh, nou bedankt met deze tip... en ik kan weer eventjes verder. En die pakken dus niet uh, door... om hun algehele probleem aan te pakken... of uh, te investeren of wat dan ook. En dat is helemaal prima. Dat maakt mij niet uit. Dan ja, heb ik toch weer iemand geholpen. Helemaal ja. goed. Maar er zijn um, altijd mensen... Die toch er ook voor willen betalen. Daar, uh, daar geef jij je kennis eigenlijk aan weg. En niet aan de do it zelfers. En dat is een nuanceverschil. Maar het is echt cruciaal. Dat bepaalt hoe, ja, wat je inhoud is. Wat je, wat je titel is. Wat je weggeeft. En hoe je dat verpakt. En tegen anderen zeg ik eigenlijk altijd. Ja, het stomste wat je kunt doen. Is zomaar gratis kennis weggeven. <laughs> Alle stomste. Want... Um, Eigenlijk, omdat het je helemaal niks oplevert. Ja, het levert je een hoop werk op, maar geen omzet. Zomaar gaan bloggen of gratis e-books maken, of kennismakingscadeau of uh, omkopingscadeautjes. Omdat je gehoord hebt dat dat, dat dat slim is. Nou, dat is echt een heel slecht idee. En dat is wel waar heel veel ondernemers eigenlijk de mist in gaan: is dat ze geen strategie hebben. Ze doen eigenlijk maar wat. Ze weten niet wat ze gratis weg kunnen geven. En ze weten ook niet wat dat nou is waar mensen dus bereid zijn om voor te betalen. En begrijp me niet verkeerd... ik geef soms ook uh, content en diensten weg... waarvoor andere klanten uh, misschien eerder uh, heel veel voor betaald hebben. Maar er zit er wel een strategie achter. Ik heb een plan, ik weet waarom ik dat doe. Dus ik geef heel veel weg... en ik adviseer mensen heel veel weg te geven. Maar uh, geef niet zomaar het allerbeste weg. Kijk, het allerbeste resultaat beloof ik je... met mijn betaalde producten en diensten. Ja. En, uh, maar om dat te weten... Ja, het is een samenspel. En iedereen weet, gratis bestaat niet, weet je. Uiteindelijk met al die gratis kennis denk je dat je heel veel weet. Maar eigenlijk weet je helemaal niks. En ik ben op sommige gebieden ook echt een do it zelfer, Dus ik ben heel blij met deze huidige tijdsgeest. En ik ben ook heel blij dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Maar kan je ook zeggen dat ik juist door al die gratis um, kennis... Um, veel meer ben gaan betalen voor betaalde expertise. Mm -hmm. Ja. Nu zijn dat al een paar hele waardevolle tips die je zo eventjes noemt. Maar als jij de luisteraars van de Reputatie Coaching Podcast... die ook iets met video willen gaan doen... maar om welke reden er dan nog niet aan zijn toegekomen of zijn mee zijn begonnen... als je die drie tips zou mogen geven, wat zou jij dan adviseren? Um, drie tips. Drie tips. Nou, ja. Uh, begin vandaag. Tip twee, begin simpel. Tip drie, uh, zint je begint. Kun je daar wat mee? Ja, ja zeker. Ja, ja. Dus aan de eerlijk, het even toelichten? Dat, ik wil zeggen, die eerste en die derde zijn een beetje tegenstrijdig als je, als je het zo vertelt. Begin ja. vandaag, maar bezint eerder begint. Dus ik denk ja. dat het even handig is om een beetje toe te lichten. Nou kijk, begin vandaag. Het heeft echt geen zin om uh, lang te wachten. Video gaat niet weg. Video is een blijvertje. Net als dat nu eigenlijk klanten en partners verwachten dat je een website hebt. Anders zien ze je niet als uh, serieus ondernemer. Zo kun je erop wachten dat ze ook verwachten voor jou bewegend materiaal te kunnen vinden. En uh, ik denk dat dat helemaal niet zo lang meer gaat duren. Dat dat inderdaad de, gemeensch uh, ja, de gangbare gedachte is van, uh, van iedereen. Dus je komt er niet onderuit. Dus... Uh, met dat in het achterhoofd zou ik zeggen begin meteen zodat je ook meteen de vruchten ervan kan plukken en dat je dus um, um, ja je hoeft niet per se met je snuffert voor de camera zoals ik dan doe je kan ook heel anders beginnen uh, met een presentatie te maken of een video te maken van een presentatie die je al hebt en een voice-over toe te voegen. En dat is dus eigenlijk ook de tweede tip. Begin gewoon heel simpel. Kijk wat voor jou haalbaar is. Start niet meteen met een hangout on-air sessie, een, een live online training waar je honderden mensen uitnodigt en allerlei toeters en bellen gaat, um, gaat inzetten. Nee, maak het jezelf niet uh, te moeilijk. Bedenk wel waar je heen wil. Dus, uh, Pak wel weer die strategie voor ogen. Je bedrijfsstrategie, um, Koppel daar je marketingstrategie aan. En bekijk dan hoe je videostrategie. Daar weer een onderdeel van uitmaakt. Maar um, zet dan een paar stappen terug. Begin dan bijvoorbeeld met uh, video's op te nemen. Van, uh, nou, van een presentatie die je al hebt liggen. En, en spreek die in. En als je dan wel je zoiets hebt, nou, ik, nee, dat sla ik over. Ik wil met mijn neus voor de camera, maar toch vind ik het toch wel een beetje spannend. Nou, organiseer dan je eigen challenge met iedere dag een video op te nemen. Het maakt niet uit waarover. Over een boek wat je hebt gelezen, een voorstelling die je hebt gezien. Of, uh, nou, vertel je elevator pitch. Gewoon, wie ben je? Wat doe je? En, uh, nou, ook heel leuk is trouwens, uh, vertel voor de camera. Jouw grote why, zoals ze dat noemen. Hè. Vertel wat jou motiveert. Wat vind jij nou het allerleukste om te doen? En het leuke daaraan is dus dat je dan ook jouw vonk op de video ziet. En dan snap je dus ook heel goed waarom een klant op jou verliefd kan gaan worden. Ja, juist. En, ja, en eigenlijk ga je vanaf daar iedere keer een stukje verder. Dus je bent wel kritisch naar jezelf. Je, je evolueert van nou wat is goed en wat kan beter. Maar je blijft ook wel realistisch. En je accepteert de dingen zoals ze zijn. Heb je een accent... Nou, dan heb je een accent. Ja, weet je. Je kunt sommige dingen nou eenmaal niet veranderen. En dat is ook niet erg. Iemand zit ook niet te wachten op een perfecte presentatie. Of een perfecte video. En als je... Ja, weet je. Wij zijn natuurlijk best wel... Uh, we hebben een bepaald beeld van onszelf. Dat komt niet helemaal overeen met wat je op de video ziet. Er zijn allerlei uh, oorzaken voor. En um, ja, als je die weet, dan maakt het al wat makkelijker. Maar geloof mij nou maar, iemand anders ziet jou heel anders. Uh, die is minder kritisch, uh, vraagt ook aan iemand die je dus kunt vertrouwen... ja, wat, wat vind je er nou van? En het is niet erg als je nog niet helemaal jezelf bent. Uh, dat komt ook vanzelf wel. Het is, het is gewoon een bepaald proces. En als iemand anders met je meekijkt, dan kan dat heel verhelderend werken. Dan kun je sneller die stappen maken. En sneller denken, nou weet je wat, ik zet hem erop. En mensen gaan echt niet joelend naar jou uh, komen als je in de Albert Heijn loopt. Ik heb een video van jou gezien. Dat kan echt niet. Nee, dat gebeurt niet. Echt niet. Nee, dus wees een beetje lief voor jezelf. Kijk wel kritisch natuurlijk. En ja, vraag ook andere mensen mee te kijken. Maar... Um, Doe het simpel, ook wat betreft uh, montage en uh, scripting. Dus echt opbouwen. wat wil je ermee bereiken? Verlies je niet in allerlei uh, details. Echt de perfecte video bestaat gewoon niet. Nou, en die laatste dus, uh, zint eergen begint. Nou, af en toe een videoblog maken of, uh, nou, wat ik heb gedaan. Dus uh, mijn allereerste video, mijn allerduurste product verkopen. Dat is niet echt de beste zet. En daar wil ik je echt voor uh, behoeden. Ehm. Um, ja, weet je wat ik al eerder zei, hè? Uh, denk na over wat je wil bereiken. Begin niet met video omdat je concurrent dat doet. Of omdat ik nu zeg dat het onvermijdelijk is. En dat je vandaag moet beginnen. Ga eerst zitten en bedenk... Wat wil je bereiken met je bedrijf? Hoe gaat video daar een rol in spelen? En wat wil mijn klant? Wil die opgenomen video of live video? Of uh, wil je interactie met hem of met haar? En uh, voor wie is het? Hoe komt het eruit te zien? Wat heb je ervoor nodig? En welke, in welke stappen ga jij daar dan dus naartoe? En ja, uh, ik heb misschien een beetje een nare afwijking... Maar ik denk bij heel veel dingen... wat is het nut? En is dit de snelste weg? En moet ik die stappen nemen? Of kan iemand anders mij helpen met die stappen uitvoeren? Of mij aan de hand nemen? Of wat dan ook. Het is... Um Waar je naartoe wil, moet je eigenlijk zelf wel bedenken. Tuurlijk, maar je moet ja. het wel bedenken. En uh, dan kun je veel betere beslissingen maken. En maak dan ook een plan. Want ik heb ook klanten gehad die helemaal vastlopen op montage. En dan, dan vraag je, ja, maar vind je dit leuk? Nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Ja, waarom doe je het dan? En, ja, dat moest voor jou. Ja. <laughs> Ja, kijk, ik vind het leuk om een beetje zo creatief bezig te zijn. Maar het is niet slim. Als ik mijn bedrijf wil laten groeien... is dat juist een werkzaam uh, of een taak die ik heel goed kan uitbesteden. Dus um, evolueer ook altijd. Misschien ziet het er ook wel uit van... ja, ik, ik wil inderdaad uh, video's maken waarbij ik uh, in de camera uh, kijk. Maar ja, als je na een paar video's bekijkt van nou, dit gaat niet, niet werken... dan voel ik me toch niet fijn bij of ik zie geen progressie. Nou, evolueer het en uh, pas je plan aan. Maar denk na bij wat je doet. Want het is ook weer de kracht van een herhaling. Met af en toe eens een video, dat gaat niet, uh, niet werken. Nee, hetzelfde dus, uh, had ik ook met mijn podcast. Je moet gewoon... Als ik me eerst de podcast terugluister, denk ik ook van... Oh, wauw. Eigenlijk zou ik die gewoon opnieuw moeten inspreken... Uh, met hoe ik tegenwoordig ermee er omga. Maar ja, goed. Ja. Uh, je leert inderdaad door het te doen. Ja, en dat is ook helemaal niet erg... Um, ja, wat ik al zei, je kijkt heel kritisch naar jezelf. Maar klanten ervaren dat heel anders. Die vinden het ook soms leuk om, om jou uh, te zien groeien in, uh, in een traject. Ja, dat maakt je mensen. Die groeien met je mee, ja. Nou, Brenda, een beetje uit, ook het respect voor jouw agenda. Ontzettend bedankt voor dit interview en leuk om je in de show te hebben. We hebben het hier en daar al zijdelings geraakt. Maar waar moeten de luisteraars nu zijn als ze meer willen weten over jou, videomarketing, Google Hangouts On Air enzovoorts? Vertel de luisteraars waar en hoe ze met jou in contact kunnen komen. Nou, het makkelijkste is uh, te gaan naar www.sparklingprofessionals.com. Dat is eigenlijk het enige wat ze hoeven te onthouden. Uh, daar kunnen ze lezen wat ik doe... En um, er staat natuurlijk niet alles op, want ja, weet je, um, als je dus daar kijkt en je vindt niet helemaal wat je nodig hebt, maar je denkt wel dat we iets voor elkaar kunnen bekeken, betekenen, uh, helemaal onderaan de, uh, de website, dus www.sparklingprofessionals.com vind je allerlei knoppen op wat sociale kanalen waar ik ook te vinden ben. En dan dus vind je ook een e-mailadres. Um, stel me gerust een vraag. En uh, wil je natuurlijk het laatste nieuws niet missen? <laughs> en in je e-mailbox hebben, dan uh, adviseer ik je natuurlijk ook via mijn website je in te schrijven op mijn uh, e-zine. En daar heb ik dus uh, verschillende hele interessante kennismakingscadeaus, zodat jij uh, al een stukje op weg geholpen wordt zonder dat het je uh, tijd en energie kost. Nou, dus ik hoop dat daar wat uh, voor de luisteraars tussen zit. Ja, dat, nou, daar ga ik wel van uit als ik uh, alleen al zie hoeveel je hebt gedeeld nu in dit uh, interview. Nogmaals ontzettend bedankt voor al je informatie en het delen van je kennis. Ik zal in ieder geval zeker blijven volgen. En wellicht spreken we elkaar nog eens in de toekomst. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Bedankt. En uh, ik uh, zie je later op de video, hè? Ja, abso yes, absoluut. Ik hoop dat je deze podcast niet te lang vond. En waar ik helemaal benieuwd naar ben... ...is hoe je deze podcast hebt ervaren. Wil je dat ik vaker dit soort lange interviews doe... ...en dan het nieuws een keertje achterwege laat? Of vind je dat ik het interview beter had kunnen splitsen in twee delen... ...net als het interview met Carol Geen een tijdje geleden? Laat het me weten wat je ervan vindt. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven... ...volg dan ook op Twitter via het reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast.